Jobboot met het NOS-journaal. De nieuwe komachter Tom Middendorp heeft zijn eerste bezoek gebracht aan Afghanistan. Hij was de afgelopen dagen in Mazar-e-Sharif, Kunduz en Kabul. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Generaal Middendorp nam eind juni de leiding over, de strijdkrachten over van Peter van Uhm. Hij bezocht in Mazar-e-Sharif de Nederlandse F-16-eenheid. In Kunduz ging hij mee op patrouille. De belangrijkste Europese beurzen zijn 2 tot 4 procent hoger gesloten. DAEX eindigde 2,57 procent hoger op ruim 330 punten. Dat is de hoogste stand sinds maart. Belangrijkste reden voor het optimisme zijn nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. Er kwamen veel meer banen bij dan werd verwacht. Het aandeel Heineken steeg 3,4 procent. Beleggers zijn blij met de deal tussen Heineken en de brouwer van het in Azië populaire Tiger Beer. Syrische asielzoekers hebben een protestactie bij asielzoekerscentra in Heerlen en Arnhem gestaakt. Ze reageerden daarmee op een brief van minister Leers aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat de Syrische asielzoekers niet hoeven te vrezen voor het beëindigen van hun opvang of een gedwongen terugkeer. In de Belgische plaats Malon hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Martin is veroordeeld voor medeplichtigheid bij vier kindermoorden, maar ze komt mogelijk vervroegd vrij. De rechter stelde als een van de voorwaarden dat Martin haar intrek neemt in een klooster in Malon. De bewoners van het dorp in Wallonië zijn er fel op tegen. De diplomatieke spanning tussen Wit-Rusland en Zweden loopt op. Wit-Rusland heeft de Zweedse ambassadeur uitgewezen omdat hij contact heeft gehad met oppositiegroepen. Als reactie heeft Zweden twee Wit-Russische diplomaten uitgewezen. Volgens de Zweedse minister van buitenlandse zaken zijn de beschuldigingen belachelijk. Volgens hem is het heel gewoon dat een ambassadeur met de oppositie praat. Het weer vanuit het zuidwesten enkele buien. Morgen eerst zon, later vanuit het westen buien met kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op dat 10 west naar Zaanstad bij de Coentenol 3 kilometer. En de A16 Rotterdam richting Breda bij Dordrecht 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Two more shots now, we in a hot panic. Two girls, and I'm ready for jump on it. Two to my world, and I'm ready for jump on it. Ready for run on it. Ready for jump on it. Tag team in for your truck, we pump on it. the song. Slope there is always a hand that you can hold on to looking deeper through the telescope you can see that your home's inside of you Just Ja, yeah, je hoorde James Morrison... Of Jason... Zo, <laughs> so, dat is even een grote fout. Jason Morris hoorde je met 93 Million Miles. Hier op Rijder Chifim. En daarvoor hoorde je natuurlijk Jean Paal met She Doesn't Mind. En we gaan nu luisteren naar een heel leuk en goed praatje namelijk B.O.B. met So Good.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 for a while. wow zo so goed van B.O.B. en we hebben weer iemand aan de lijn. Frankie! Hey Tommy! Hey Frank, hoe is het? Hey hoe met mij? Uh, tv? Je bent op tv, wat zeg je nou? Nee, hey, perfect! Oh, perfect! Ik dacht ah. dat je zei je bent op tv. Oh, hey, hey, je hey, bent je ben nu op de radio. Een, ja, hey, hey, hey, ik heb Karim gesproken. Heb jij Karim gesproken? Ja. En wat zei hij? Hij we bij mij een jingle maken. Helemaal goed, uh. ik heb jingle gesproken. Helemaal leuk. Ik, ik, oh, dat hij jingle heeft ingesproken. Ja. En vond je leuk? Ja, heel leuk om te doen ook. Ja, geweldig. Dat vond je echt leuk? Ja, vond je hem. Ja, leuk. Hé, maar het voetbalnieuws? Ja, zeker. ik vind het gewoon op. Ik ben zo'n jaar meer mee gesproken met... Nee, ik vind hem echt heel mooi, Frank. Frank, ik vind hem heel mooi. Maar goed, het voetbalnieuws. Ja, ja. Tobias Sana. Wie? Tobias. Ik ja, weet, yes. Sana Ja, je nieuwe, je nieuwe speler Frank yes, yes. Ja. Die ja? Ja, die met die kuif, die gek met die halenkamacht rieven Kruifje! Oh, Kruifje! Ah, ja, nee, dat is wel een leuk, leuk doorn, jongen leuk. Ja? Kan ja. niet een beetje? Nee Nee, <laughs> maar hij is wel een leuk, <laughs> leuk karakter Ja, hij lijkt een kruifjaar, hij is super grieven, hij blijft ook niet. Maar hij kan er niks van? Nee, nee, ik nou, je hebt toch nu al een paar keer met hem getraind? Hij hey, uh, ziek. Hey, uh, jij was ziek? Ja. Oh, wat had je? Uh, verkoudheid. Verkoudheid? <laughs> mm, ik hoor het, heel erg overtuigende verkoudheid. Maar, ja. de Johan Cruijffschaal. Uh, is een hele leuke prijs, dat uh, moeten we pakken. Ja, we uh, hebben de prijzen prijs te pakken, het, het is heel leuk. Het is dus in de arena natuurlijk. Maar Het is natuurlijk in de arena, dus eigenlijk een soort van thuiswedstrijd. Oh, oh, is daar een ding in Kapnau. Nee, het is niet in Kapnau. Oh, ja, maar ja, dan nee, heb je al een vliegticket geboekt. Je hebt al een vliegticket geboekt? Ja. Oeh, voor hoeveel? Ja, 200 euro, maar voor hele slechtje, het is heel duur. Ja, nou, je kan hem cancelen, ik weet niet of je nee. goed verzekerd bent. Nee, eh, uh, wat met verzekering. Met je, ja, ben je goed verzekerd? Wat is dat? Laat me Frank, hey Frank, ga je winnen? Die Johan Kuif uh, schaal. Ja, als wij in Barcelona zijn... Johan woont er ook in Barcelona. Jullie gaan allemaal naar Barcelona toe? Kijk, maar Johan, Johan, je zijn de naamgever, je woont ook in Barcelona. Ja, maar... Ja, maar waarom moeten we dan in de Arena doen? Hè? Ja, hij wordt gewoon wonen. in de Arena gespeeld. Tegen PSV en jij moet aanwezig zijn, anders verlies je hem. Maar stel, je bent aanwezig en je zit PSV? niet in Barcelona. Ga je PSV? hem winnen. Niet, niet PSG. Paris Saint-Germain. Ja, wat is daarmee? We ja, spelen toch tegen PSG en niet tegen PSP? Nee, je speelt tegen PSV. Oké... Okay, uh... Je hebt het helemaal verkeerd begrepen Frank. Uh, Laten we uh, anders naar een andere wedstrijd gaan. Tegen AZ, de eerste van de competitie. Oh ja, nee, dat is een leuke wedstrijd natuurlijk hè. Uh, Met een mooi handen zo bij ons. Uh, een soort ding. Ja. Uh, dat soort Ja. Maar wat is het? Doorming. Ja? is. Heb jij er nou hè? Je hebt het met Mark, je kunt van waarom komen die spelen? Nou ja, dat snap ik niet. Mhm, mm ja. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat het toch iets met jou te maken Frank. Um. Ja, het is toch persoonlijk. Wat? Um. Nou, ze, ze houden vooral niet zo van je muzieksmaak. En. Ja, maar daar wil niet helemaal niks aan doen. Nee, ja, maar jij draait nummers als uh, Armin van Buren en zo, en dat, ja, dat vinden ze niks. Ze willen van die hip-hop-punk, ze willen niet dit. Ze willen niet Armin van Buren met. Utopia of. <lacht> Utopie, uto iets met een U. Nou ja, het klinkt als een uh, Fins eiland. Dag Frank! Dan lucht, Adam jongen. Adam, even arm van breur. Hoe heet die nou? Ik had hem net Utopia. Met. Utopia. Ja, ik was even buiten. Ik kon uh, ja, van luisteren naar me toe. Mis... Adam, we gaan hem nu toch bellen. Adam, nee, de ik weg. heb hem net Ik had hem net Utopia. Met. Utopia. Hoe hij nou onszelf van terug? <truhend> ja, ik was even buiten. Ik. Wat is dit? Mensen, dit is eng. Ja, maar wat je nu zegt komt zo meteen ook weer terug. <truhend> ja, echt. Horen we nou onszelf van terug? Ja, ik was net even Ik. Uh, ja, <laughs> wat is dit? Nog mensen! Dit is eng! Nee, ik heb een nits. Ja, oh wacht, we zijn je nu al heel lang stil. Ja. Echt? Horen we nou onszelf van terug? Ja, ik was net even buitenlijk... Uh, ja, Hoorl... Oh... Nog Nog mensen! Dit is eng! Nee, ik heb een net. Ja, ja, Alles loopt hier vast dames en heren, het is ongelooflijk. Echt? Ja, wat is dit ja, nou? van ja, dit hoor we zo leuk oh, oh, ja. We er muziek mee maken. Ja. alles dit is één. Nee, dit het is ongelooflijk hij loopt één. Uh, even sneller wat ja. Dit nou? La -la. ja Dit is één. Oh, oh. <laughs> nee, dit al. Die vast, dames en heren. Het is één. Dit is één. Dit is één. Dit is één. Dit is één. Dit is één. Dit is één. Dit is is één. Oké, okay. <laughs> dat was. Is dit nou. Bivots, dames heren, die ongel... Wat is nou? dus er met ons zeg maar dubbel? Ja, maar waar zit het Hij Hij op de microfoons uit. En hij, hij heeft opgenomen wat wij nu doen. <laughs> oké, okay. dat was. Is dit nou. Bivots, dames heren, die ongel... Wat is nou? dus er met ons zeg maar dubbel? <laughs> <Okay>. Ja, oké. <laughs> het is deze. Wacht, we gaan. Even. Dit, is, dit is ongelooflijk. Toby, zet jij even het geluid van de TV aan? Het geluid van de TV? Ja, de afstands- ligt daar. Daar staat op het goede zender. Tuurlijk. Even kijken. Hallo? Ja. ja? We gaan even, dit is, dit is ongelooflijk. Toby, zet jij even het geluid van de tv aan. Het geluid van de tv? Ja, de dingen ligt daar en daar staat al het goede zender. Even kijken. Hallo? Ja. Hallo? We gaan even, dit is, dit is ongelooflijk. Toby, zet jij even het geluid van de tv aan. Ja. Ik heb echt geen idee. Van de tv. Ja, wat is dit? Dit is de computer. Hè? Huh? Nee, serieus. Is... ik zit nu in de computerschuif, gaat nu naar beneden? Ja. hoor je ons gewoon normaal, toch? Ja. Horen wij op tv dat wij ons gewoon normaal horen? Ja. Oké. Okay. Ik zet nu even de schuif aan van de... Ja. Computer. Ja. Maar zus. Nu... <laughs> <laughs> hoor je ons gewoon normaal, toch? We wij wel op de VDV dus ons gewoon normaal horen. Ja. ja. Dit zei ik net ja. ook. Wat is dit? Ik zit nu even in schuiven aan van de ja. Dit overtreft al jouw jingles. P P dit overtreft al jouw jingles. Jij hoeft nooit meer jingles te maken. Het zelf. Ik vind het. Het lijkt heel druk in de studio. Het lijkt alsof het heel veel is. Ik heb het een gevonden hoor. Dit overtreft al jouw jingles. Dit overtreft al jouw jingles. Jij hoeft nooit meer jingles te, te maken. Ik heb ook. Ik vind Ik heb ook je hebt gelukkig de computer aangezet Je hebt de radio online ook aangezet <laughs> Dus oh. als we nu weer gaan luisteren zelf. Oh oh. oh. Heel heel <laughs> op het van, ja, dit overtreft al Dus als je iets mist hè, Als wij iets missen van ons eigen programma Dan, dan hadden we, we, we net al ja, Franky Boer kunnen terug luisteren Je had gewoon Franky terug kunnen luisteren Maar goed, je bent... Een ah, oelewapper, een, een hele grote oelewapper natuurlijk Ik, ik, sick. Ja, uh, we gaan nu verder met het programma natuurlijk We gaan naar... Uh, je, we hebben wel weer een echo ja? ja? Ja. Ja, dat komt door mij, knopje. Okay. En door de tv aan zat. Oké, okay, we gaan luisteren naar WTF? Met. Nee, Van. Oh, Van. van. Ik, ik weet. Dat het, het, het voelt me af. Oké, Welke... zet die echo uit. Zet jij de tv dan even uit? Oké. Okay. Goed zo. Tot TV de is uit. Goed zo, hè hè, die echo is ook weg. Nee, okay. okay. hey, Die is er dan is nou gewoon. Dus nou what the fuck met daar pop of is het daar pop met what the fuck? Het is dus what the fuck? Na, eigenlijk WTF hè. Wat een manje niet op de radio WTF van de pop Op radio CFM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 a seesaw, should've just taken her to the cinema to see-saw oh, She let me stick with her, I figured her figure's a show short sure, winner Plus I got a lead from the back, I'm a skipper my heart, skip, skip, skip, skip, skip a, a beat Ja! Mijn hart slaat een beat over. Omdat het kan. En omdat het leuk is. Skips the beat, dat betekent toch... Oh ja, slaat over. Inderdaad. Vind je dat ook niet? Mm -hmm. We praten nu vanuit een buis. En daarom hebben we ook een zonnebril op. Omdat we het licht zien. Het dicht de pijn aan onze ogen. En dat is heel vervelend. Ik het weet. Toch Toby? Ja, heel vervelend. Niet? Nederland? Je zit nou weer met, met mijn bijna ah. grote kloten. Nee, oh, nee. Ik zit in een buis. Dat je het weet, dat je denkt van, nou, wat klinkt je raar, hij zit in een buis. Goed, maar wacht heel eventjes. Heb je trouwens over die andere buis, hè? De buis van Jan Smit, de manager van Jan Smit. Heb je dat gisteren nog ja, gehad op je Boulevard? ik heb uh, meegekregen van Gordon. Gordon is boos op uh, meneer Buis. Ja, op jou, buis. De, de, de, de, de, de, Ja Buis. De artiestenmanager van Jan Smit en onder andere... En, en uh, al die andere mensen uit. Ja. Uh, ik val meteen van Frank de, de, de, de... de Boer, hè? Ja, van heel Volendam, eigenlijk. Van heel Volendam. Ja. En het is de Volendamse Mafia. mhm. Mm ja, dat zei Gordon, hè? We dames maar weer, En wat was nou? Gordon was boos omdat hij niet nou, op de hij poster zou stond, of L, zo. Nee, hij zei met L.A. de Voetje, zou je daar optreden? Ja. Op uh, Holland... Uh, Bla, Bla, Bla, Valley Festival, zo. Dutch Valley. Dutch Valley. Hier in Spaarwouden. Ja, zou hij optreden? Mm -hmm. um, en, ja, toen... Uh, ja, baas... Bijz... Ja, like met nee, ja... Ja, het ja... dit was anders. Oh. Kijk, Gordon zou er optreden. En Gordon, ja. nou ja... Je Wacht. weet wel, Gordon heeft nogal... Tikkeltje groot ego van zichzelf. Doe jij Gordon even naar nou? Ga het telefoongesprek naar nou de. Gordon, ik kan helemaal niet Gordon naar de. Nee, nee, nee, Nou, doe iets. Gewoon de nee. map mag Oké, okay. <laughs> nou, Gordon. Gordon, die. Ik heb helemaal mijn verhaal. Nee, maar Gordon, die heeft nogal een beetje groot ego van zichzelf. En ja. Die vond dus dat op hij het, op het intro moest van, ja. van Dutch Valley. Die ja. vond zeg maar dat hij op de poster moest staan en dat zijn naam in de line-up moest staan en dat soort dingen. Dat is niet gebeurd. En toen is uh, Gordon uitgevallen op Facebook. Is hij zeg maar, helemaal, helemaal boos geworden dat dat niet is gebeurd. Ja. En, uh, ja, Buis die dat organiseert Ja, ja van... jou, Buis. Ja, nee, ik vind het helemaal niet leuk dat ik zo heb gereageerd op mijn Facebook. En toen heeft Ja, Buis gereageerd. Van ja, we willen niet dat uh, onze artiesten zo in de media zonder ons eerst in te lichten dit soort verhalen gaan vertellen. Dus Cornhoer. Uh, dat vinden we niet leuk, BB. Lekker, bij Tijdens Dutch Valley. Vinden wij niet leuk bij voeren dat mensen zo gaan voor die media. Nee, maar dat is dus het verhaal. Ja. Nee, dit klopt helemaal, Toby. Mm -hmm. Helemaal goed gezegd, jongen. Nee, jongen. En weet je wie er trouwens ook nee. niet staat in ieder geval? Vertel! Dat is... Hé, hey, is weg. Jappie is weg. Ach, vervelend. Dat is... Hij is nog niet niet, hoor. Jappe is weg. Nee. Geintje. Dat <laughs> <laughs> is een simpel plan. En wat is het naar nou buiten op dit moment? Ja. Uh, het is, is zomers, het is lekker. Het is zomersparadijs. Het is, summer paradise, is Hier op Rijder, zie je hem. Zelfs in Stadford. Dus het weekend gewoon. Het is gewoon lekker weer. Met mooi weer. Ja, Daarom is het hele geniet er eens van. Het is lekker weer. Ga naar buiten. Zet en luister lekker naar dit nummertje. Mijn heart is sinking als ik lifting Een, een nieuwe een ja. nieuwe toptelefoon uitgevonden. Weet je hoe ja. die heet? Nee Hardbeats by the ik, ik heb trouwens dat... ook nog speciaal voor jou een jingle gemaakt, hè? Echt, oh wat leuk. Ik denk niet dat ik hem wil horen. Nee. Maar daarom? <laughs> Lach hoor, Toby. <laughs> oh, voor, <laughs> voor de nieuwschappen. Ja. ja, ik heb geen. Ik heb de laatste tijd weinig nieuwschappen. Ja, ik heb zeg maar die dingen. <laughs> Lach hoor, Toby. Nee, ik heb alleen op. Ja, maar dat zijn. Zeg maar wat ik net deed, van Twitter af. Maar dat zijn. Heel zijn heel slecht. Ja, dat zijn one-liners. En die werken alleen op Twitter. Die werken niet echt op de radio. Weet wie ook heel goed met one-liners one Nee. Geert Wilders. Oké. Okay. Maar nou, dat ik het weet. Omdat. Het is bijna verkiezingen. Het is bijna verkiezingen, ja. ja. En jij, jij mag stemmen? Ja. Ja, op wie ga je stemmen? Op oh, mezelf. Nee, maar serieus, op wie ga je stemmen? Poeh, goede vraag. Moet ik dat op de radio zeggen? Ja. Bedrijf van de arbeid. Echt? Ja, op D66. Zij Gewoon omdat ik dat hele aardige mens vind. Daarom ga je ze op ze op ze stemmen. <laughs> nee, ik vind daar zijn ook wel goede punten. Nee, ik, ik denk ik denk dat ik later niet ga stemmen. Nee? Nee. Want je bent te dom op het kuisje of het hokje aan het kruisen. Dat en ik heb geen zin om er naartoe te gaan en ik denk niet. Maar echt. dat slaat toch zo nergens op. En dan wel later gaan zeggen van nee nee. Ik vind dat geen goede beslissing. Nee. Ja, nou nee, je moet niet. stemmen. Helemaal niet. Maar ik ben. Jawel. Ik heb meer van. Kijk, bijvoorbeeld met. Uh, met de P van de A. Ik wilde graag dat die Lutz Jacobi dat die uh, die leidde. Ja, je weet wel, die uh, die die bij zo'n ja, ja Lutz, ja, Lutz helaas bij ja. ja, die ja, die kan zo een Die kan, kan, kan zijn. Ja, nee, die wilde. Know, dus, omdat mean, omdat je daar zeg maar yeah. leuke grappen over kan maken en dat soort dingen. Maar goed, die uh, is het een vogel? Nee. Is het een vliegtuig? Nee. Is het Lutz Jacobi? Ja! <laughs> Oké, okay, Karin. Maar goed, oh, zie je, dus echt... ik denk niet echt... Ik kies meestal voor de mensen die ik het grappigst vind. Maar niet echt degene die... goed Wie vind jij de grappigste politicus? Nou goed, ik zou... Wacht, wacht, wacht, wacht. Daar hebben we een speciaal momentje voor. Dan ga even... Hou het even op. Ga even alle politici langs. Oké, okay, we hebben... Uh, ze Mark zeggen. Rutte. Ik ga alle politici die ik ken. Mark Rutte hebben we. We hebben... Mm, Geert Wilders hebben we. We hebben... Mm, ja, daar dus stopt We hebben die dikke Jan Kees Jager. Dat is CDA. CDA. En je hebt eh. Uh... Staat hij nog? Uh, Job Cohen? Of nee, doet hij niet meer? Dat is uh, oh, die Diederik die Samson. Oh, Diederik Samson heb je dan. <laughs> je hebt het verklapt En nee, nou, ik heb. Ik, verder, ik weet er echt weinig van, maar ik zou bijvoorbeeld. Ik zou eigenlijk niet gaan stemmen alleen om wel om Geert Wilders in de politiek te houden. Want zoals je zegt zijn one-liners en dat soort dingen, daar kan je gewoon hele leuke grappen mee maken en dat soort dingen. Ja? Wel mm -hmm. nu dames en heren. De verkiezing van grappigste politici. Hoe is hij De grappigste door politici Toby is, is toch veel neours! Oh. Wat dan bedoel? Nou, nah, hij is wel het grappigst. Met zijn uitwang zoals Doe is normaal man. En jij bent echt een bedrijfspoedel daar kan je een heel veel leuke dingen mee doen. Maar goed, wij hebben voor het eerst een verzoekje. Voor het eerst? Ja, we hebben eigenlijk voor het eerst een verzoekje. Vertel. Nou goed, wie, wie ben je kwijt? We hebben een nummer aangevraagd gekregen. En hij heeft een heerlijk intro. Een mooie een gitaar. gitaar. Ja. En dat is de Eagles met Hotel California. Nou, oh, heel rustig gaan luisteren. Gewoon even om even tot rust te komen na de, deze verkiezing. Zo, zo betekent Q-Music. Q-Music, we gaan Het iemand gaat. bellen en dan gaan we zeggen dat we van Q-Music. Het geluid. Wie nu? Zou Jorg nog steeds in die waan zijn dat hij zei: door je muziek?' Daar hebben we ook een liedje voor, sorry. Oké, de Eagles Hotel California. Ja, de Eagles met Hotel California. Je hoort dus hier op Radio ZFM. En we gaan nu luisteren naar Triggerfinger met I Follow Rivers. enough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 Yeah, joh de alleen Clark hier op Q Music met Let Some Air in. En het is weer tijd voor het geluid. Volgens mij. Is het nog tijd voor? We zitten weer helemaal aan het begin van het geluid, dus het gaat weer eventjes mis. Maar hebben we wel contact telefonisch contact op dit moment? Goedendag. Hallo. Met wie spreken wij? Jonathan uh, Jan van de Tannenklever uit Haarlem. Oh. Een hele avond. En jij bent deelnemer van Het Geluid. We zijn net begonnen, dus we zitten nog maar op 600 euro. Maar hey, Johan dat is toch ook mooi meegenomen? Dat is zeker mooi meegenomen. Oké, okay, zullen we naar gaan luisteren? Ja, is goed. Komt ie! Het Geluid. Het Geluid. Het Geluid. Q -music, Q -music. Q is good. For you. Johan, heb jij hem gehoord? Uh, ja. Denk jij dat je weet wat het is of wil je er nog even een keertje naar luisteren? Uh, doe nog maar een keer. Het gaat dus niet om het intro he, Jonathan. Ja. Uh. Daar komt hij nog een keer. Het geluid, het het geluid. Good for you! Absoluut, en misschien wordt het ook wel heel erg good for you als jij nu het goed raadt en je wint 600 euro. Jonathan, wat denk je dat dit is? Ah, ik heb echt geen idee. Het lijkt op een uh, klapdeur of zo. Een klapdeur? Laten we nog één keer ja. luisteren. Ik denk dat ik. Uh, het geluid. Het geluid. Het geluid. Johan, dan, wij gaan naar de jury. We gaan naar de jury kijken. En de jury. Jury. Jonathan, zit in een riool. Buis. Daar uh. zijn we meteen <tommeren> in praten. Johan, of jury. Jury, jury hoe horen jullie mij? Ja, sorry, maar. Jury, is dit het geluid? Oeh, helaas, ah. Jonathan, het is niet goed. Maar dat betekent wel dat volgend uur 700 euro is. En ja, Jonathan, toch?